BOOK 2 4สี่สิบห้าที่โรงหนังในเดบิโอสบเราอยากไปดูหนังเ We willen naar de bioscoop. Vandaag draait er een goede film. Vandaag draait er een goede film. i De film is helemaal nieuw. De film is helemaal nieuw. Chong kaai tueru tii Waar is de kassa? Waar is de kassa? z i j n er nog plaatsen vrij? Zijn er nog plaatsen vrij? Badpaarprato r a a h a a t o i j k ha. Hoeveel kosten de kaartjes? Hoeveel kosten de kaartjes? Nang leem ki mong ka. Wanneer begint de voorstelling? Wanneer begint de voorstelling? Nansai kishomonka. Hoe lang duurt de film? Hoe lang duurt de film? t a n n m ka. k n men ook kaartjes reserveren? Kan men ook kaartjes reserveren? Dichen, t o n g k a n nang k h a n g lang. Ik wil graag achterin zitten. Ik wil graag achterin zitten. Die z i n tong kan nankang na. Ik wil graag vooraan zitten. Ik wil graag vooraan zitten. Die z i n tong kan nankronglang. Ik wil graag in het midden zitten. Ik wil graag in het midden zitten. Nang na t u n ten. De film was spannend. De film was spannend. Nang me na bua. De film was niet saai. De film was niet saai. Ta nai nang su di qua nang na. Maar het boek was beter dan de film. Maar het boek was beter dan de film. Dontri pen yangrai. Hoe was de muziek? Hoe was de muziek? Nactaenden, ben je? Hoe waren de acteurs? Hoe waren de acteurs? Mie kampeer, taipap, ben passa, a n k r e e Waren er Engelse ondertitels? Waren er Engelse ondertitels?